Dit is Goedemorgen Zandvoort. Opzicht. Ja, goedemorgen Zandvoort, luisteraars in Zandvoort en ver daarbuiten. We zijn weer in de lucht, live vanuit Hotel Hoogland. Met ons tweede uur. En uh, Don, ja, Don de Grebber, wat ja, gaan we doen? We gaan uh, zometeen praten met uh, Jerry Kramer ja. over parkeren. Uh, waar we ongeveer 16.000... Uh,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 Ja, dat is helemaal mijn pakje aan. En dan gaan we praten met Nicole, met Nicole van Olderen. Olderen. En die weet alles over kaartleggen, hand opleggen en alles. En we gaan dat serieus benaderen. Ja, ja, ja, ja. ja want zo zijn we. we. Zo zijn we. En uh, we sluiten de ochtend uh, met uh, Nel Sandberg Kerkman. En uh, we gaan Nel eens even vragen wat eigenlijk nou een redactrice is. Is het jou duidelijk wat die doen? Ja, mij is het heel, mij is het heel duidelijk. Okay, nou dat... Zeker als je dat 15 jaar gedaan hebt. Oké. Okay. Nou, want gaan dat Nel... heeft Nel. We gaan het Nel vragen. En kijken of ze leuke dingen meegemaakt heeft ook. Precies, dat doen we. Maar eerst Muziek.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 Wanneer horen we wat jouw plaats definitief is geworden? Uh, als het goed is de 24ste november. We... Maar dat uh, datum weet ik niet helemaal zeker. Maar het is in ieder geval eind november uh, is dat bekend. Oké, okay. we horen het graan. Ik zal tegen de tijd En dan, kijk, en dan <laughs> kijken wat je wensen zijn wat je gaat doen in de provinciale Staten als ja, je komt. Maar nu gaan we naar het Stalfense terug. Het parkeren. Uh,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 Alle wijken, behalve Nieuw-Noord en uh, nou, Bentveld, om daar te kunnen parkeren. Daar en komt op. geen regime. Daar, daar komt het op even, even, even voor de duidelijkheid, geen, geen, geen, geen even de duidelijkheid. Voor. dus het betekent dat Nieuw-Noord en Bentveld, daar hoef je niet te betalen? Daar hoeft men niet verplicht te betalen, laat ik het zo zeggen. Niet verplicht, hoe bedoel je dat?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 In het huidige regime. Nee. Goed, dat betekent in jouw voorstel: de zandvoertuigen kunnen een vergunning kopen. Of hoe gaat dat? Hoe, hoe stel je dat voor? Nou ja, laat, laat ik eerst zeggen wat, wat er eigenlijk gaat veranderen. Want misschien is ja, dat prima. even handig om een inleiding ja. te geven van uh, waar we naartoe gaan. Zeg maar, op dit moment heb je de huidige wel belanghebbende en papregimes. Uh, dus pap ba staat voor parkeerautomaten ja. regimes. Bij de belanghebbende was het dus.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 Je moet natuurlijk wel zien, dat kijk, de Haltestraat is natuurlijk een toeristisch uh, centrum. Ja, ja. En daar willen graag nou ja, de winkeliers en de horecaondernemers dat de ja. bezoekers daar voor de deur kunnen parkeren. En dan ja, zal men hem voor moeten betalen. En de bewoners ja, die hebben dan het nadeel dat ze zou moeten uitwijken naar de omliggende ja, buurten om daar een ja. auto op te parkeren. Even, even nog een verschil. De bewoners die hebben straks de mogelijkheid om overal een zandvoet te parkeren, buiten dat fiscale gebied.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 Ik, ik weet niet welke staat jij woont, uh, Pieter. Ik, ik heb al enig flauw idee waar <laughs> ja. je woont. Maar dat kan. <laughs> dat kan prima. Je in, in kan er te... zelfs duizend auto's kwijt bij jullie in de straat. <laughs> Oké. Okay. Okay. Nou, We hebben allemaal opritten, dus. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. De, ook, wordt net opritten genoemd. Dat is ook iets belangrijks wat in het nieuwe uh, parkeerregime gaat gelden. Uh, dat heet het zogenaamde POET. Dat heet parkeren op eigen terrein. Mensen die een, uh, een parkeerplek hebben op hun uh, eigen terrein.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 In, in, in, ik, ik heb dat niet als zodanig. Uh, nee, ik, ik uh, heb nu maar... heel veel vakdeskundigen ja, dus. hey, nee. Maar dat is echt zo. Hier, er wordt zeg maar, geen onderscheid gemaakt hoeveel auto's je hebt. Uh, dat is nieuw beleid. Het is, het is wel zo dat als bijvoorbeeld men in een gebied woont. waar binnen een straal van, nou ja, laat me niet op de meter, 200 meter uh, per keer uh, ja, ruimtegebrek is. dat men dan wel met een wachtlijst gaat werken.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 Parkeerapparatuur langs de boulevard en in het centrum, daar komen de grootste inkomsten uit. Het, met de er meters gaan verdwijnen, hè? zoals in de zuidbuurt. In de zuidbuurt, de ja, in de zuidbuurt. gaan de meters verdwijnen. Ja. Ja. Ja, daar, gaan, daar kunnen de mensen niet meer aan een parkeermeter betalen. Even nu de, de procedure. Jullie hebben dit vastgesteld, een indrukwekkend rapport, de mooie kaartjes erbij. Wanneer wordt het nu behandeld? Uh, volgende week komt het in de commissie? Dinsdag is de commissie uh, raadzaken. Ja. Daarin wordt dit uh, plan in de commissie behandeld. En dan kunnen de, ja, de fracties hun advies geven over dit uh, plan. Hoe denk je dat het dicht? Even een inschatting. Want uh, je bent voorzitter van de werkgroep. Alle uh, raadsfracties zaten erin vertegenwoordigd. Ja, inderdaad. Dan heb je toch al een beeld hoe dit breed gedragen wordt nou, laat, of niet? laat ik zeggen dat zeg maar, de keuze voor het bewonersparkeren uh, is... Uh,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 We ja. wensen jou, we wensen de raadsfracties veel succes en eenheid toe aanstaande dinsdag. Uh, is dat de... De... overigens het laatste moment dat er nog ingesproken kan worden? Een commissievergadering mag, ja, in de commissievergadering kan mag mijn, nog uh, ingesproken kan worden inspreken. Ah, okay. ja, over dit bewuste beleid. Als ik nog even mag, ja. ik wil namelijk iemand uh, bedanken, mevrouw uh, Sandberg. Mevrouw Sandbergen, toevallig.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 Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 Want wanneer gaat er wat en hoe gebeuren? Op zaterdag 6 en zondag 7 november organiseer ik mijn 24e spirituele beurs in Haarlem. 24e al keer? Ja, ik ben 11 jaar geleden begonnen met het opzetten van een spiritueel café in Haarlem. Ja. Om mensen die vragen hebben over het leven of zich afvragen van bestaat toeval? Bestaan engelen? Wat doe ik met voorspellende dromen?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 Um, nou, ik ben met de helm op geboren. Zoals uh, vroeger de grootouders wel eens zeiden. Dat ja. betekent dat een bepaald vlies nog op je, je hoofd, hoofd zit. zit ja. En dat betekent dat je die gave van het mediumschap al hebt meegekregen. Ja. Um, mijn oma uh, was ook medium, maar in haar tijd, zij is van 1898 ja. geboren, was dat niet gepast. Het was bijna um, hekserij. Ja, daarom, daarom. Dus ze gaf wel eens een wijs advies, maar niet meer dan dat. Ja, en in de loop van mijn jeugd ben ik erachter gekomen dat ik uh, meer hoorde of meer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 Kortom, hier uh, is ja, een hele goede groep weer. En het is op Zaterdag. Nicky's, Nicky's Place, ja, www.nickysplace.nl. op 6 en 7 november. En het In, is uh, het oudere steunpunt aan de, ja. van Oostenrijk, de Bruinstraat. Ja. Nou van weet ik toevallig. 12 uur tot 6 uur. Ja. Dat je met lijn 80 daar inderdaad komt. Want ja. hij, hij is parallel aan de Leidse vaart, ja. loopt de Oosterbruin. Tussen en je stapt de spoorlijn. De en je stapt uit bij, bij de Volksuniversiteit. De Volksuniversiteit, oftewel de Oude Rijkskweekschool. of de Nieuwe Sint-Bavo. Ja. En daar.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 Het goede doel weg. En, uh, het goede huilig. doel zit voor je. je goede het goede doel. doel zit voor me. En dat vind ik heel <laughs> belangrijk Want ik heb voor me hier Nel Kerkman. Zandbergen ja. Kerkman. 15, 15 ja. jaar lang verantwoordelijk geweest voor de redactie van het programma Goedemorgen Zandvoort. En naast daar zit Tom Hendricks. Uh, 12 30, jaar Tom? 13 jaar lang uh, columnist uh, van het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, uh, geholpen in de redactie.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 Uh, nou, Er moeten altijd iets, toch sportactualiteiten van sport. Bijvoorbeeld de nieuwe sportraad, ik noem maar wat, die komt eraan. Um, cultuur. Cultuur uh, Politie. en politiek altijd. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Dat de luisteraar toch op de hoogte blijft. Wat er in Zandvoort ja. gebeurt. En is er een kamer die tijd van, uh, ja, dan, dan heeft dat voorrang. Ja. Het moet geen...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 omdat mijn straat gratis parkeer is. Ik ga elke dag, als ik dan met de auto moet, met de fiets naar mijn auto. Het is toch bezopen? Ja. Ja, daar dus kan ik heel hoop, kwaad om worden. Dus het is te hopen dat het systeem snel wordt ingevoerd? Heel snel. Echt waar. Ik ben ervoor en ik denk dat het uh, uh, nu met al die wijken, het, het wordt een... een, een, een, een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 Vanavond, granale pellen in uh, Oomstee om 6 uur. Is iets, iets voor jou Don? Ja, nou wij samen Pieter, kom op. Dan vannacht gaat de klok 1 uur terug, hou daar rekening mee. En vandaag tot 4 uur kunt u naar de Krocht voor de historische open dag. Niet uh, morgen dus, uh, nee, vandaag? Vandaag uh, in de Krocht van 10 tot 4 uur. Uh, Zandvoorts Historisch Leven staat daar gepresenteerd. Leuke cadeautjes te koop voor Sinterklaas. Dat is ook altijd nog makkelijk. En laat u informeren met alles wat er gebeurt morgen.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 Nel, bedankt. Niet dank Tom, bedankt. Wij sluiten af. En de luisteraars een, een leuk weekend toegewenst. Ja, precies. Dankjewel.